Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Grote drukte bij bevrijdingsfestivals. Leers wil snellere huisvesting voor asielzoekers. En zware bezuinigingen Portugal in ruil voor internationale hulp. Het Bevrijdingsfestival in Utrecht heeft de hekken gesloten vanwege de drukte. Volgens de organisatie zijn er te veel mensen op het festival in Park Transwijk afgekomen en staan er lange rijen voor de ingangen. Op het terrein is plaats voor ruim 12.000 bezoekers. Vorig jaar deed zich in Utrecht hetzelfde probleem voor en daarom was er dit jaar gezorgd voor meer ruimte voor de bezoekers en is er een extra ingang naar het Utrechtse terrein gemaakt. Ook bij de andere festivals, zoals in Haarlem, is het druk, daar is het terrein niet afgesloten. In Wageningen begon om kwart over vier het bevrijdingsdefilé. Veteranen trokken in een stoet van historische militaire voertuigen door de stad. Ook zijn veel mensen vandaag naar een pretpark gegaan. Duinrel in Wassenaar was aan het begin van de middag met 15.000 bezoekers helemaal vol. En ook in onder meer de Efteling en Madurodam is het druk. Gemeenten moeten asielzoekers die hier mogen blijven sneller aan huis toewijzen. Volgens minister Leers kunnen de buitenlanders dan eerder beginnen met inburgeren begint een proef waarbij gemeenten binnen tien weken... een geschikte woning moeten toewijzen die asielzoekers niet mogen weigeren. Nu kunnen ze zelf een woning kiezen uit het aanbod van de gemeente. Met een nieuwe aanpak verwacht leers dat asielzoekers... vier maanden sneller huisvesting vinden dan nu het geval is. Daarmee kan volgens hem op de kosten van asielopvang... tot 65 miljoen euro worden bespaard. In Portugal is het bezuinigingsplan bekendgemaakt... dat is gekoppeld aan de miljardensteun die het land krijgt... van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Portugal leent de komende drie jaar 78 miljard euro... in er helven flinke bezuinigingen op onder meer het onderwijs... en de gezondheidszorg. De pensioen- en WW-uitkeringen worden bevroren... en veel belastingen gaan omhoog. De bezuinigingen zullen dit en volgend jaar leiden... tot een economische krimp. Portugal heeft de afgelopen weken over de voorwaarden van de lening... onderhandeld met de EU en het IMF... Op 16 mei wordt bekend welke rente Portugal moet betalen voor de lening. En mogelijk valt die rente iets lager uit dan wat Griekenland moet betalen. Een Russische ijsbreker die op kernenergie vaart... is teruggeroepen naar zijn thuishaven omdat die straling lekt. De eigenaar noemt het mankement aan de reactorinstallatie niet alarmerend. Waarschijnlijk lekt er koelvloeistof. Als de straling toch toeneemt... kan de ijsbreker overschakelen op een dieselmotor. Het schip is aan het werk langs de kust van West-Siberië... De terugvaart naar de thuishaven Moermansk zal een dag of vijf duren, denkt de rederij. Uit de Atlantische Oceaan bij Brazilië hebben bergers een lichaam naar boven gehaald... uit het Air France toestel dat daar op de bodem ligt. Het is de eerste berging sinds in het gebied vorige week een nieuwe zoektocht met onderwaterrobots begon. Een slachtoffer zat in de Airbus die twee jaar geleden neerstortte... tijdens een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs. Alle 228 passagiers en bemanningsleden, onder wie een Nederlandse vrouw, kwamen om. Na de crash werden in het water al ongeveer 50 lichamen gevonden. De meeste slachtoffers zitten waarschijnlijk nog in het vliegtuigvrak. De bergers brachten de afgelopen dagen de twee zwarte dozen van het Air France toestel naar boven. De onderzoek van de vluchtgegevens moet duidelijkheid geven over de oorzaak van de ramp. De politie heeft in oud beierland in een grote hennepkwekerij een dode man gevonden. Agenten vonden het lichaam gisteravond in een kassencomplex in de Zuid-Hollandse plaats. Verder ontdekten ze zo'n 25.000 wietplanten... Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De kwekerij is inmiddels ontmanteld. Het Nederlandse architectenbureau MVRDV... heeft een ontwerpwedstrijd voor een museum in China gewonnen. Het bureau uit Rotterdam maakt een ontwerp... voor een animatie- en stripmuseum in de oostelijke stad Hangzhou. MVRDV ontwierp een museum in de vorm van acht tekstballonnen... die met elkaar verbonden zijn. Daar komen er een expositiecentrum, een plein en een park... om een serie eilanden. De bouw van het hele complex in Hangzhou begint volgend jaar... en kost zo'n 92 miljoen euro. Het Rotterdamse bureau ontwierp in Nederland onder meer de muziekzaal... de Effenaar in Eindhoven is dat en het VPRO-gebouw in Hilversum. Marianne Timmer wordt coach van het schaatsteam van Liga. In december beëindigde de drievoudige Olympisch kampioen... haar schaatscarrière bij dit team dat ze zelf had opgericht. Samen met Rutger Thijssen vormt Timmer de technische staf. Bij de ploeg zitten zes schaatsters onder wie de sprinters Anette Gerritsen en Margot Boer. Het weer tot slot. Vanavond is het vrij helder en daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en wordt het ongeveer 23 graden. In het weekend wordt het nog warmer met maximaal rond 25 graden. Zaterdag is er nog wel veel ruimte voor de zon, maar zondag neemt de kans op een bui toe. En dit is de ANBW Verkeersinformatie. Met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en Eembrugge, 5 kilometer door een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. En ook op de A4 richting Den Haag, staat 5 kilometer tussen Roelevaansveen en Hoogmaten. En op de A20 richting Gouda. Voor knopend Gouwe, 2 kilometer. Er staat een auto stil en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Het NOS Radio in -journaal. Carasso. Goedemiddag, vijf minuten over vijf. Zometeen het laatste nieuws uit Syrië. Eerst bevrijdingsfestivals in Nederland. Het is echt een topdag voor allerlei Nederlandse artiesten. Tientallen podia door het hele land. En dat die festivals zo populair zijn, dat merken ze ook in Utrecht. In Park Transwijk is het zo druk dat er inmiddels niemand meer in mag. Verslaggever Jessica van Spengen is daar. Jessica, hoeveel mensen zijn daar wel niet? Nou ja, er mochten er 12.500 in, heb ik begrepen. En uh, ja, inmiddels zijn de poorten in die zin uh, dichtgegaan. Er mag één iemand in en één iemand uit. Naast mij staat iemand van de organisatie. Die weet dus nu precies wat er nog mag en wat er niet meer mag. Um, ja. Kunnen mensen hier nog naartoe komen, Lieke Tiemermans? Ja, er kunnen vanavond nog mensen naartoe. Want oh, we weten uit voorgaande jaren dat rond eetstijd altijd heel veel mensen weggaan. Dus wij verwachten dat vanavond we gewoon weer een heleboel mensen op het terrein uh, toegelaten kunnen worden. Waarom zeggen jullie nu, we gooien de poorten dicht, is het echt al gevaarlijk? Nee, het is niet gevaarlijk. We hebben gewoon met de, met de overheid de capaciteit afgesproken. Dat is 12.500. En wij, weten, wij tellen bij de poorten precies iedereen die naar binnen gaat en iedereen die naar buiten gaat. En dan weten we dus precies dat er 12.500 twa mensen op het terrein zijn. En het is echt nokkie vol. Het hele grasveld ligt vol met mensen. Je lacht erbij, dat is voor jullie natuurlijk ook wel leuk. Ja, dat is voor ons heel fijn. We hebben natuurlijk een geweldig weer, een geweldig programma. En dat iedereen zo met vrijheid bezig is, dat dus geeft de burger moed. Jullie hadden dit jaar ook extra ruimte al gecreëerd. Uh, uh, toch dan vol. Is dat dan voor volgend jaar nog een soort leerpunt? Nee, het park kan niet groter worden dan het is, dus dit is het gewoon. Hoe hadden jullie dat gedaan om het groter te maken? We hebben een uh, groter deel erbij genomen. Wat we vorig jaar niet hebben gebruikt, dat hebben we nu wel gebruikt. Nou ja, en, Lucilla, ik kijk ook over het terrein en dan zie je ook, er uh, is een groot grasveld. Je ziet bijna het gras niet, het ligt helemaal vol. Heel veel mensen zijn gaan liggen, misschien moeten die even gaan staan, dan heeft een ander weer wat meer ruimte. Maar ja. het is uh, heel gezellig. En, en waarom komen de mensen daar naartoe? Wie, wie treedt er op? Um, we krijgen vanavond nog lieke. We krijgen nog Go Back to the Zoo. De Opposite van de party squad en Goose. Ja, dus, ja, dat wil iedereen dus nou ja, wel zien. Dat en dan niet gratis. Missen. Ja. Een mooi festival daar in Park Transwijk. Nu dus vol. Op dit moment kan er niemand bij. Maar vanavond wel weer Jessica van Spengen. Dankjewel vanuit Utrecht. Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, moeten sneller een huis krijgen. Dat schrijft minister Leers in een brief aan de Tweede Kamer. De minister denkt dat asielzoekers met een verblijfsvergunning dan ook sneller inburgeren. Op meerdere plaatsen in het land beginnen gemeenten daarom met een nieuwe procedure. En de minister neemt hiermee het advies over van de Taskforce Thuisgeven. Die is in het leven geroepen om die procedures te versnellen. En de voorzitter is Ed Nijpels. Goedemiddag meneer Nijpels. Goedemiddag mevrouw Kosso. Hoe groot is die groep mensen die een huis nodig heeft en, en vaak zo lang moet wachten? Er zijn op dit moment zijn er zo'n 7700 asielzoekers die nog huisvesting moeten krijgen. En gemiddeld zitten die zeven maanden in een asielzoekerscentrum, en dat mag eigenlijk maar drie maanden zijn... volgens de regels die de overheid zelf heeft gesteld. Ze zitten dus vier maanden te lang. En wat is de reden dat het langer duurt voordat ze een huis hebben? Als ik het heel compact mag samenvatten... is dat de hele procedure op weg eh, naar, eh, van de vergunning naar een huis... Is, is buitengewoon ingewikkeld geworden. Er zijn heel veel instanties die allemaal goede bedoelingen hebben... Eh, proberen met elkaar samen te werken... Uh, maar zoals dat dikwijls gaat, met goede bedoelingen, alleen kom je er niet. En daarom hebben wij aan het kabinet voorgesteld een, een andere procedure te hanteren. En dat komt erop neer dat uh, een uh, vergunninghouder, op het moment dat hij een vergunning krijgt... dat hij dus is toegelaten is in Nederland, dan wordt hij onmiddellijk toegewezen aan een gemeente. En uh, dat kan dikwijls al binnen een paar weken. En de gemeente heeft dan uh, uh, tien weken de tijd om, om voor die asielzoeker een, een huis te zoeken. Uh, een opleiding te verzorgen. Eh, sociale zekerheid te organiseren, werk te organiseren, kortom, alles wat hoort bij inburgeren. En nu is het zo dat die asielzoeker gemiddeld zo'n zeven maanden nog in zo'n centrum zit. En dat betekent dat we eindeloos lang wachten totdat die asielzoeker kan gaan inburgeren. Dat is niet goed voor die asielzoeker, maar dat is ook niet goed eh, voor de Nederlandse samenleving. En als u zegt, uh, die mensen worden toegewezen aan een gemeente, mogen ze daarbij zelf ook nog een keus maken? Nee, nee oh, okay. want wij draaien het systeem dus om. Op dit moment is het zo dat de vergunninghouder, want zo heet de asielzoeker, dat hij eerst nog een paar maanden zelf mag gaan scharrelen op de woningmarkt. En als daar niets van terecht komt, dan gaat het COA, het asielzoekercentrum, mee aan de slag. Wij stellen dus voor om dat systeem af te schaffen en om gelijk, eh, zo gauw iemand een vergunning heeft gekregen, om dan toe te wijzen aan de gemeente. Dat betekent dat de gemeente dus niet eerst woningen aanbiedt, maar de gemeente krijgt onmiddellijk als asielzoeker kent dus ook alle kenmerken, weet waar hij vandaan komt... Uh, ...kent uh, zijn sociale achtergrond, weet wat voor uh, taalkursussen nodig is... wat voor medische zorgen nodig is... ...en kan daar dus onmiddellijk mee aan de slag... ...in plaats van dat iemand zeven maanden in een asielzoekerscentrum blijft wachten... ...totdat hij ergens of zelf een huis heeft gevonden of ergens wordt geplaatst. En is het dan automatisch de gemeente waar de asielzoeker in een centrum heeft gezeten? Nee, want die asielzoekerscentrum die staan maar in, in 10, 15 gemeenten. Uh, de, de, de wet schrijft voor... ...dat iedere gemeente in ons land moet een aantal asielzoekers opnemen. En dat heeft te maken met het aantal inwoners. Dus alle asielzoekers worden verspreid over het hele land. En dan wordt er dus gewoon tegen iemand gezegd van u gaat in Leusden wonen, klaar? Zo is dat. Uh, en dat betekent dat als je uh, weigert uh, dat uh, je dan uit het asielzoekerscentrum moet uh, vertrekken... ...maar dat je dan ook geen recht meer hebt op uh, bemiddeling. Over in de praktijk blijkt dat er op dit moment uh, ook heel weinig asielzoekers echt weigeren als huisvesting aangeboden krijgen. Maar mocht dat voorkomen, dan is een consequentie van die nieuwe aanpak... dat je dan ook het asielzoekerscentrum moet verlaten... dat je dan zelf aan moet zoeken naar een woning. Maar dan, dan mag je wel blijven. Het is niet zo dat ze dan zeggen, ga dan maar helemaal weg uit Nederland. Nee, want je hebt het, we praten over vergunninghouders. en We praten dus over zo'n 7.000 mensen per jaar... waarvan de overheid na een procedure zegt u bent terecht, heeft u gekozen van want u krijgt een vergunning. Nou, en op dat en, en heb je ook uh, uh, uh, Maar de gemeente, we moeten dus wel goed zien... de gemeente hebben de plicht om te zorgen dat uh, die 7000 asielzoekers per jaar... dat die huisvesting krijgen. Ja, dat die snel goed terechtkomen. En, en, en wie gaat dan bepalen uh, welke asielzoeker, voormalig asielzoeker is het dan, maar... Uh, waar terechtkomt? Gaat dat op alfabet of nee, hoe moet ik me alfabet. dat voorstellen? Nee, nee, je moet je voorstellen dat er zeg maar, in, bij ieder asielzoekerscentrum hoort een coördinator... Uh, die, ...die kijkt naar de achtergrond van de asielzoeker. ...die kijkt ook uh, naar de, zijn eventuele voorkeuren... ...of zijn er geen voorkeuren... ...en hij probeert te kijken of hij aan die voorkeuren valt voldoen... ...maar niet iedereen kan in Amsterdam wonen... ...en dat betekent dat als Amsterdam vol is als het gaat om de kwotum... ...dan zul je dus een huis ergens anders moeten accepteren... ...dat is ook heel normaal... ...want wij geven als Nederland de gastvrijheid... ...op basis van het vreemdelingenrecht... ...dan moet je ook uh, accepteren dat uh, er niet overal plaats is... Althans, als je voorrecht wilt hebben op een huis en als je zelf wilt gaan zoeken... dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. Maar dan hoef je ook niet meer logies te krijgen in het ja, En Even voor de duidelijkheid, uh, ze moeten gewoon huur betalen voor het huis. Uiteraard, ja, ze zijn Nederlander, net zoals u en ik. En dat betekent nee, dat alle rechtenplichten gaan gelden. Het is wel zo dat er nu, uh, dus die 7000 zitten uh, gemiddeld zo'n vier maanden lang... En als we die, die periode kunnen terugbrengen, dan spaart het het kabinet ook nog zo'n 65 miljoen euro uit. Dat was overigens niet de, de, de opzet van ons voorstel. Wij hebben gewoon kritisch gekeken naar wat mankeert er allemaal niet aan de huidige procedure. Hoe kan die simpeler, hoe kan die eenvoudiger, hoe kunnen we bureaucratie, papierwerk vermijden. Wij komen tot dit voorstel. Het kabinet, de ministers hebben dit voorstel overgenomen. En we gaan nu eerst op drie plaatsen experimenteren. En dan kan wat ons betreft heel snel het systeem door het hele land worden ingevoerd... En dat betekent in ieder geval dat de asielzoeker in de toekomst veel sneller kan integreren. En dat is in belang van die asielzoeker, maar dat is ook in belang van Nederland. Ja, en in het belang van de schatkist. 65 miljoen euro dus per jaar. 65, ja, maar dat is een, een mooi bijkomend effect. Ik begrijp ik het, en, daar deze was deze het tijd, niet om te doen. Daar was het niet om te doen, maar in deze tijd van, van, van schaarse middelen... Eh, kun je dat geld beter besteden dan mensen op een verkeerde plek te lang vast te houden. Ik denk dat ze er blij mee zijn in Den Haag. Meneer Nijpels, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Dag. Dan gaan wij naar uh, Wageningen. Jeroen Wielaert is daarbij het bevrijdingsdefilé. Wachtend op vliegtuigen. Of zijn ze al overgekomen, Jeroen? Uh, nou, het begin van het defilé kwamen uh, ontzettend Spitfires uh, over. Met waarschijnlijk ook die Lancaster. Uh, die waren bedoeld voor het slot, maar ze waren een beetje te vroeg. Oh. Uh, ze konden. Ook niet even gaan omvliegen of uh, informatie uh, boven redenen gaan hangen. Want ja, het kost gewoon brandstof. Dus uh, die hebben we gemist. Maar wat nog wel langskwam, in heel goed evenwicht met al die veteranen van 4045. 45 uh, Ook een stel, een groep unifillers uh, uh, van de missie Libanon. Een uh, groep Dutch batters. En uh, ook nog uh, militairen uh, van nu. Zelfs militairen in opleiding. Nou ja, dan uh, lopen die rond in zo'n historisch defilé. Uh, misschien wel zich afvragend of ze uh, nog wel een baan hebben binnenkort. Naast uh, al die geschiedenis. Um, dat is de actualiteit van nu. Ik uh, denk dat uh, de, de komende maanden wel zal uitwijzen wat het lot is van uh, deze mensen. Uh, wie ik hier aantref en die daar misschien iets over kan zeggen is uh, Frans Wijsklas. Ja, goedemiddag, goedemiddag. oud-voorzitter van de Tweede Kamer onder andere. Een goed liberaal die hier ook was namens het Nationaal Comité. Vul mij eens even aan, wat is zo'n vol? Uh, het Nationaal Comité, herdenking, Capitulatie CIS. Uh, omdat we natuurlijk vandaag de capitulatie uh, hier in Wageningen herdenken waar Nederland werd bevrijd. Maar uh, de tweede capitulatie is natuurlijk de capitulatie uh, op 15 augustus van Japan... Uh, waarin Nederlands-Indië werd bevrijd. Maar vandaag is natuurlijk het accent op de bevrijding van Nederland, zei ik al. Maar dan zie je toch ook nog een kleine proportie Dutch Petters langskomen en, zei ik net al, een aantal uh, militairen van nu... Ja. die voor hun baan moeten vrezen. Uh, die misschien voor hun baan moeten vrezen... maar aan de andere kant uh, is het de combinatie die we vandaag hier zien... van veteranen, uh, van geallieerde veteranen... die ook werkelijk ons land bevrijd hebben. Uh, Dutchbatters, Unifil, Srebrenica, Joegoslavië. Mensen die uh, daarna ergens anders voor de vrijheid gestreden hebben... en uh, actief dienende. Uh, die natuurlijk op dit moment uh, allemaal denken: wat kan er met mijn uh, detachement, met mijn legeronderdeel gebeuren? Dat weten we nog niet op dit moment. Maar dat neemt niet weg dat het buitengewoon belangrijk is uh, dat zij ook tonen uh, dat zij letterlijk en figuurlijk actief dienenden zijn. Vrijheid op straat. Dank u wel, meneer Wijskland. Niks te danken. Zo meteen krijgt u het laatste nieuws uit Syrië laatste nieuws over het verkeer bij de ANWB, John Sohoka. Slechts drie files, zonder weer de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Drie kilometer bij een Brugge. Op de A4 richting Den Haag rijdt het langzaam over vier kilometer... tussen Roelevaansveen en Hoogmade En op de A44 richting Den Haag, daar de staat voorwas naar drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso. De tanks van het Syrische leger lijken zich terug te trekken uit de stad Derra. Het zou voor het eerst in weken zijn dat het leger de stad verlaat. Nicole Lefever, onze correspondent, die volgt uh, de situatie in Syrië. Voor zover dat mogelijk is, Nicole. Want uh, zoals al eerder vaak gezegd, het is ontzettend moeilijk betrouwbare informatie te krijgen. Wat zijn de berichten die jij hebt? Nou, volgens de autoriteiten trekken ze zich terug uit Derra en zijn ze daar aan het eind van de dag. ...mee klaar. Ze zeggen, de missie, de missie is succesvol beëindigd. We hebben de terroristische elementen uitgeschakeld en nu kunnen we weer terug naar veiligheid en stabiliteit. De mensen uit Terra zelf die denken daar heel anders over. Die zeggen, er is wel een deel van het leger weg... ...maar de Mokhabarat, de geheime dienst en de Republikeinse Garde ...die zitten daar nog steeds samen met een groot deel van het leger. Dus uh, ja, tegenstrijdige berichten. En mensen zeggen ook, het is nog lang niet afgelopen daar. En de afgelopen dagen hoorden we ook over de humanitaire situatie in de stad. Gebrek aan voedsel, medicijnen, te weinig brood ook bijvoorbeeld... Nu het leger zich terugtrekt, is het dan mogelijk dat, dat de mensen weer wat meer te eten krijgen? Nou, de laatste berichten waren dat de Elektra nog steeds was afgesloten. Er zouden wat brood te krijgen zijn. Maar dat was dan drie keer de prijs. En dat zou door het leger worden verkocht. Nou ja, voor wat het waard is. Verder kregen de inwoners van Della. Twee uur de tijd om de lichamen van hun doden op te halen. Maar dan moesten ze wel een verklaring ondertekenen dat hun geliefden door terroristen zijn gedood. Nou, niemand is dus gegaan om de lichamen van hun doden op te halen. En in sommige gevallen gaat het om mensen die al weken dood zijn de afgelopen tien dagen. De tijd dat het leger daar nu aanwezig is, zouden er zo'n vijftig doden zijn gevallen. Maar ook daarvoor, in de weken daarvoor, zouden er tientallen doden zijn die nog niet begraven zijn. En uh, nou ja, zoals bekend is het een voorschrift om binnen 48 uur na de dood van uh, een moslim uh, het lichaam te begraven. Waar uh, de mensen kiezen toch voor het lichaam van hun doden niet op te halen... omdat ze deze verklaring absoluut niet willen ondertekenen. En dat is ook wel een heftige keuze om te maken. Ja, absoluut. En het, het toont ook wel aan. Kijk, voor wat het waard is. Hè. Ik heb vandaag gesproken met een uh, aantal mensen die zich bevinden aan de Jordaanse kant van de grens. En die hebben weer contact gehad met mensen in Berra. Nou, dat contact dat verloopt via via, ook via het internet. Uh, mensen die proberen dan bijvoorbeeld op een automotor een uh, mobieltje op te laden. En op die manier uh, komt de informatie dan naar buiten. Nou, dit bericht hoorde ik van meerdere kanten. Dus ja, ik, ik, ik hecht er wel geloof aan, dit verhaal over het uh, identificeren uh, van de doden. Maar inderdaad... De mensen in Derra zijn er nog absoluut niet gerust op. En de tanks die zich nu terugtrekken, gaan die terug naar de barakken of zetten die koers naar andere onrustige steden? Nou, wat mensen uit Derra zeiden, dat uh, een deel van de tanks naar Newa zijn gegaan. Dat is een dorp dat vlakbij uh, Derra ligt. Nou, moet ik zeggen. En er zijn ook berichten over uh, tanks die zich ophouden rond Homs, rond Hama uh, en nog meer plaatsen zoals Banias. Plekken waar, uh, waar de afgelopen dagen, weken ook veel is gedemonstreerd en waar ook demonstraties werden gehouden, juist uit solidariteit met de belegerde stad Derra. En daar zouden de tanks nou niet naar op, uh, naartoe uh, trekken. Uh, en voor de rest zijn er ook uh, weer massa-arrestaties gemeld in buitenwijken van Damascus, wat ook weer uh, wegen zijn en hermen is afgesloten. Checkpoints zijn uh, verder, uh, verder bemand. Om alles om maar te voorkomen dat morgen mensen weer massaal de straat op gaan. Nicole Vever over de situatie in Syrië. Dan de situatie in Libië. In Rome sprak de internationale contactgroep voor Libië... over steun aan de opstandelingen die nog altijd vechten tegen kolonel Gaddafi. Tijdens het overleg kwam het bericht naar buiten... dat Nederland de opstandelingenraad erkent als legitiem gezag. Correspondent Andrea Vrede vroeg aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... of dat bericht klopt. Dat is niet juist... Dat geldt voor Spanje, geldt voor Denemarken, geldt ook voor Nederland. Wij hebben, dat, wij hebben dat niet gedaan. En ik heb ook begrepen dat de transitieraad in Benghazi... dit bericht ook heeft teruggetrokken nu. Mag ik vragen waarom Nederland dat eigenlijk niet doet? Nederland erkent staten. Geen regeringen of een bewind dat op een bepaald moment aan de, uh, aan de macht is. Of probeert aan de macht te komen. Uh, hier geldt ook dat uh, de internationale contactgroep in Doha en nu ook weer hier in Rome... nog eens heeft bevestigd dat die transitieraad in Benghazi... een legitieme gesprekspartner is. Niet minder, maar ook niet meer. Wat is er afgesproken? Er is uh, vooral nadruk gelegd op vastbeslotenheid... en vastberadenheid van de internationale gemeenschap. En die is heel breed. Want die gaat van de Verenigde Naties naar de Arabische Liga... Afrikaanse Unie, Europese Unie, NAVO... Dus de internationale gemeenschap is vastbesloten om het regime van Gaddafi tot een einde te brengen. En daarvoor voeren wij dus nu de druk steeds verder op. We gaan ervan uit dat het regime ook steeds meer geïsoleerd raakt. En het zeer belangrijk is dat we de sancties die we hebben scherp, zo scherp mogelijk nu echt uitvoeren. En waar nodig ook nog extra sancties gaan treffen. Is er gesproken over financiering van de opstandelingen en zo, ja, op wat voor manier? Ja, er is uh, sprake van een zogeheten financieel mechanisme... dat wil zeggen een som geld, die uh, wordt bij elkaar gebracht... en die dan onder strikte voorwaarden inderdaad ter beschikking kan komen... voor humanitaire en andere doeleinden voor, dat, uh, voor die transitieraad in uh, Benghazi. Niet voor wapens dus? Niet voor wapens. Wat gaat Nederland doen? Gaat Nederland meer doen? Nederland gaat uh, om te beginnen, gaan wij zo spoedig mogelijk een uh, fact-finding missie naar Benghazi sturen. Samen met België en uh, Luxemburg. We hopen dat begin volgende week te kunnen doen. Om dan ook zicht te krijgen op hoe de situatie daar werkelijk in Benghazi is. En ook om wat beter greep te krijgen op datgene wat de, wat de representanten van die uh, transitieraad daar aan het doen zijn. In het kort, wat houdt dat precies in? Een fact-finding missie? Uh, kijken hoe het in Benghazi in elkaar zit. Praten ook met de mensen daar. Daar dus ook direct dan rechtstreeks contact te hebben. Zodat je een beter beeld krijgt van de kwaliteit en van de voortgang van het werk... dat die transitieraad daar in Benghazi doet. Um, zoals u weet, Italië is uh, sinds uh, korte tijd mee gaan bombarderen. Um, is er een kans dat Nederland meer inzet gaat leveren op dat vlak bijvoorbeeld? Waar het de militaire zaken betreft... houdt Nederland op datgene wat wij tot nog toe hebben toegezegd. Wij helpen aan de zeeblokkade. Wij helpen aan de zogeheten air-to-air -air, uh, uh, afgrendeling van de no-fly-zone. En wij hebben ook uh, sinds uh, uh, dit weekend... of sinds het einde van de vorige week... helpen wij ook met het vegen van mijnen in het uh, zeegebied rond Miserata... op dat daar dus die humanitaire zaken weer op gang kunnen komen. Anders minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken in Rome. De Belgische koning is kwaad. En dat komt door een nieuw boek met de titel Koning zonder land. Volgens de auteurs heeft de koning de Belgische politici gezegd... dat hij absoluut geen nieuwe verkiezingen wil. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, en dat bericht zou komen van die Belgische politici... die uit de school hebben geklapt. Ja, daar lijkt het wel op. Dat kan eigenlijk de enige bron zijn van dit uh, schandaalboek... zoals het nu al wel soms wordt genoemd. Uh, rond de koning inderdaad. Uh, de enige man die België nog zou kunnen redden, wordt hier wel gezegd. Uh, alle geheime besprekingen, alle, de geheimen... nou, een paar geheimen van het, van, van, van het paleis liggen nu op straat. En dat mag natuurlijk niet daar, denk ik, net als hier. Nee, dat mag niet. Dat is echt heel ongebruikelijk natuurlijk. Politici die komen vaak bij de koning. Je weet, ze zijn hier al een jaar bezig met het proberen om een regering te vormen. Iedere keer dan benoemt de koning weer een nieuwe bemiddelaar of een informateur. Of hij heeft er al achter gehad ondertussen. Dat doet hij alleen maar na uitgebreid beraad met al die politici. En dat is niet de bedoeling dat die politici die de koning dan onder vier ogen spreken... dat die daar later over vertellen. Dat ze iets uit laten lekken. Maar want, hebben ze nu dus wel gedaan. Ja, want weet je uh, met wie die journalisten hebben gesproken? Nou ja, ze, die, ze, ze noemen geen namen, maar het is wel duidelijk dat ze zo'n beetje met alle belangrijke politici hebben gesproken. Uh, heel simpel, ze hebben al op één ochtend, uh, hebben ze precies, waren er drie, uh, sorry, drie politici die op één bepaalde dag naar de koning zijn geweest. En juist op die bepaalde dag hebben ze hele specifieke specifieke nou ja, bezwaren van de koning hebben ze gehoord. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, het zijn echt vrij fundamentele dingen. Een beschuldiging uh, aan het adres van de koning is bijvoorbeeld... dat hij uh, Bart de Wever zou tegenwerken. Dat is die Vlaamse nationalist die de verkiezing heeft gewonnen... die het koningshuis het liefst zou willen afschaffen. De koning zou hem hebben gezegd dat hij hem niet wil als uh, bemiddelaar. De kabinetchef van de koning zou hem hebben verteld... Uh, dat hij geen serieus uh, politicus is. Dat zijn natuurlijk nogal uh, pijnlijke zaken... Dingen. Als dat op de straten komt te liggen. Ja, precies. En heeft de koning, um, de koning daar... Ja? Nee, nou ja, en, en, in het geval van die Bart de Wever... is het dus ook nog zo dat die zou... Uh, die wilde het liefst uh, bemiddelaar worden... maar die mocht uiteindelijk... Uh, ging hij met een mindere titel naar huis. Die mocht niet koninklijk bemiddelaar worden... maar koninklijk opdrachthouder. Nou, van dat soort kleine gevoeligheden... Uh, die staan allemaal in dat boek. En heeft de koning daar al op gereageerd? Ja, de, de koning is heel kwaad dat dit allemaal is uitgelekt. Uh, er, er kwam uh, om nou, um 11 uur s ochtends was er al een, een persbericht van het paleis, heel ongebruikelijk. De persberichten gaan normaal alleen maar over de bezoeken die de koning aflegde. Nu was het echt, uh, nu stond erin dat hij de, de onjuistheden betreurt. Hij, hij maand de politici. Hij zegt dat de discretie nodig is om zijn taak goed uit te oefenen. En, en dat is ook zo natuurlijk. De, de politici hier zijn ook ontstemd. Er, een paar hebben gelekt natuurlijk, maar ze, de meesten zeggen nu allemaal, vooral de franstalige politici, die zeggen, we begrijpen hoe gevoelig dit ligt. Uh, we, hij is de enige bij wie we ons hart nog allemaal kunnen luchten. Hij, hij moet boven de partijen staan. Uh, de enige die nog een oplossing zou kunnen vinden. Dat moet wel in stilte kunnen gebeuren, anders gebeurt het misschien wel niet hier. Nee, nou voorlopig is die oplossing er ook nog niet. En als we even naar dat nieuws kijken, dat de koning geen nieuwe verkiezingen wil, dat is toch niet iets waar de koning over gaat? Nou, uh, nee, er gaat op, op de eerste plaats het parlement over. Maar de koning moet wel wetten tekenen natuurlijk. Dus hij zou uh, nou ja, kunnen weigeren, gaan. hij zou in staking kunnen gaan. Of hij kan natuurlijk, nou ja, dat is dus het machtsmiddel dat, dat ook mooi, hij nog heeft. Staking ja, de koning van België. Ik, precies. Dat is ja, ongeveer maar dat, het enige wat we nog niet hebben gehad daar, bij die dat crisis. Zou heel dat zou heel mooi zijn. Dus. Maar het is, uh, kijk, juridisch, uh, hoe het juridisch zit, is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat als de koning uh, zou zeggen... Uh, de, de, de, dat hij, uh, als, zeg, als het parlement nieuwe verkiezingen uh, wil, alle politici... en de koning zegt, nee, dat wil ik niet. Dan heb, ik, heb je natuurlijk meteen een gigantische uh, crisis in de monarchieën. Een uh, institutionele crisis in België. Nou ja, dat kan er nog wel bovenop, zeg maar. De, de, de koning ja. is nu het enige rustmunt nog. Dus het is ondenkbaar dat hij het zover zou drijven. Maar het is toch wel een dreigement van hem. Ja, Nou goed, de formatie wordt nu dus uh, overschaduwd door dit boek. Weer eventjes zijn ze weer even mee zoet. Joris van Poppel vanuit Brussel, dank voor jouw verhaal. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag. Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden. Macro. Gemak dient de ondernemer. Dat is het Macro-pashoudervoordeel. Een bloemetje? Ja, ik dacht meer aan een maken. Of zullen we toch maar weer een geurkaars doen? Misschien wil ze wel een klok met haar eigen foto. Hallo? Het blijft wel je moeder, hè? Geef je moeder een boek, want van boeken krijg je nooit genoeg. Radio 1. het NOS journaal. Het bevrijdingsfestival in Utrecht heeft tijdelijk de hekken gesloten. Er zijn te veel mensen op het festival in Park Transwijk afgekomen en er staan lange rijen voor de ingangen. Zodra de mensen het terrein verlaten, mogen nieuwe bezoekers naar binnen. En ook bij de andere festivals, zoals in Haarlem en Zwolle, is het druk.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 En het Nederlandse architectenbureau MVRDV heeft een ontwerpwedstrijd van naar een, voor een museum in China gewonnen. Bureau uit Rotterdam maakte een ontwerp voor een animatie- en stripmuseum in de oostelijke stad Hangzhou. MVRDV ontwierp een museum in de vorm van acht tekstballonnen die met elkaar verbonden zijn. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer met Marco Hoef. We hebben te maken met veel bewolking, maar dat is sluierwolking... waar de zon regelmatig en goed doorheen kan schijnen. En het is ook bewolking die geen neerslag brengt, dus wat dat betreft is er niets aan de hand... Of zo u wilt, er komt geen verlichting. Want het is erg droog en dat blijft het voorlopig ook. Vannacht eh, zorgen de sluierwolken overigens voor dat het niet meer zo heel koud wordt. Nog 2 graden in het oosten, 7 in het zuidwesten. Misschien in het noordoosten van het land nog een graadje vorst aan de grond. Dat zou kunnen. Dan morgen opnieuw een dag met veel sluierwolken en zon. Temperaturen die gaan flink oplopen. 20 tot 23 graden wordt het. En er staat een matige zuidoostenwind. Zaterdag gemiddeld zelfs 25 graden. Ook zondag is het zacht. Maar dan neemt laat op de dag de kans op. Een eerste regen of onweersbuien toe. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit, Soest en Eendbrugge 3 kilometer. A2 Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam over 4 kilometer. Tussen Kloop en Kerenzijde en Born. En op de A4 richting Den Haag, daar staat tussen Roelevaansveen en Hoogmade ook 4 kilometer.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 Kijk vanavond half negen. NOS Nederland 1. Twee minuten over half zes. Er komen zware jaren aan voor Portugal. Het land krijgt miljardensteun van de Europese Unie en het IMF... maar moet in ruil daarvoor wel zwaar bezuinigen. Portugal leent de komende drie jaar 78 miljard euro. Allard Bruinshoofd is hoofdeconoom bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou u dat uh, akkoord dat is gesloten met Portugal uh, willen typeren? Nou, gegeven de ophef die er al over is geweest... dat het uh, te soft zou zijn vanuit Portugal. Uh, of, of streng zou ik willen zeggen, het is een uh, stevig maatregelen. En, en wat is volgens u het probleem van Portugal? Nou, het probleem van Portugal is eigenlijk dat ze al jarenlang... Uh, veel te weinig flexibiliteit en weerbaarheid hebben getoond. Ze zijn nauwelijks gegroeid in de jaren dat het economisch heel erg goed ging. ging. Um, ze zijn nu ook knalhard geraakt door een crisis waarin ze eigenlijk niet direct betrokken zijn geweest. Niet met hun huizenmarkt, uh, niet met hun bankensector... en niet met het ingetakt zijn op de, in de, op de mondiale industriële ketens. En, um, en hoe komt dat dan? En, en dat komt eigenlijk omdat er allerlei um, beperkingen zijn ingebakken. Uh, beleidsinnovaties niet zijn, uh, zijn plaatsgevonden de afgelopen jaren. Je hebt een weinig dynamische arbeidsmarkt. Uh, je hebt een bevolking die um, eigenlijk flink bijgeschold kan worden... maar vooral... Uh, een, een klimaat waarin je veel meer ondernemers in zou kunnen stimuleren... door een hele hoop regulering weg te halen. Want ze hebben op dit moment gewoon te weinig aantrekkelijke diensten en producten. Dat klopt. Um, en ze hebben ook een, een te weinig aantrekkelijke omgeving om, uh, om betere diensten en producten in de markt te gaan zetten. Ja, en, en nu uh, komt er een enorm pakket aan, aan maatregelen. En die arbeidsmarkt die gaat behoorlijk hervormd worden. Ja, die gaat uh, enorm hervormd worden. Uh, ontslagvergoedingen gaan meteen al naar beneden. Uh, de werkloosheidsuitkering, uh, de duur daarvan wordt gehalveerd. En ik denk dat dat nog maar het begin is. Ja, die was 2,5 uh, jaar geloof ik hè? Dat is bijna drie jaar. Bijna drie jaar. Ja. ja. Dus zo uh, meteen een uh, klein anderhalf jaar. Ja, dat is de helft van minimumloonaanpassingen die worden nu eventjes bevroren. En ook het hele systeem van centrale loononderhandeling gaat op de schop. Um, eigenlijk vanuit het idee van... nou, we moeten vooral heel veel mensen activeren en actief houden. En de betaling van arbeid moet in lijn zijn uh, met, uh, met de productie... Uh, om concurrerend te blijven. En ja, de BTW gaat ook omhoog van bepaalde uh, producten. Dan denk ik dat betekent meestal een, een rem op de economie... omdat mensen minder hebben te besteden. Klopt, dat is ook zo. Uh, dat is natuurlijk ook een, een deel van het noodzakelijke aanpassingsproces. Uh, de Portugezen hebben heel veel besteed uh, de afgelopen jaren, hebben heel veel daarvan op krediet in het buitenland gekocht. Uh, dat moet verminderd worden, uh, die kredietafhankelijkheid, dus de bestedingen, moeten daarbij uh, aanpassen. Uh, er wordt ook uitgegaan van een economische krimp van 2% dit jaar in plaats van 1% voorafgaand uh, aan de aankondiging van dit pakket. Ja, en dan uh, in drie jaar moet het van een enorm tekort en economische krimp uh, naar groei toe gaan. Is dat ooit wel eens eerder vertoond in zo'n korte tijd? Dat is wel eens eerder vertoond in, in, in zo'n korte tijd, ja. De, de Scandinavische landen hebben daar wel ervaringen mee. Um, en je moet ook zien dat op een gegeven moment als je de aanpassing heel erg hard en pijnlijk uh, doorvoert... zoals nu de plannen in Portugal zijn, dat je ook snel op een bodem bent. Dat betekent dus niet... Dat je met groei ook meteen weer uh, jezelf een stuk beter voelt. Maar betekent wel dat je weer naar boven aan het krabbelen gaat. En hoe sneller je bij de dal bent, hoe sneller je ook weer begint met groei in ieder geval. En dat, dat ligt wel in deze projecties besloten. En is het dan nu klaar in Europa met het verlenen van steun? Of is uh, Spanje misschien het volgende land? Nou, ik vermoed dat, uh, dat we nu wel uh, behoorlijk uh, aan, bij het eindspel zijn aangekomen. Um, als je kijkt naar uh, landen als Italië uh, en Spanje... dan uh, kennen die toch wel uh, hele andere structurele kenmerken... dan een uh, Ierland, een Griekenland en een Portugal. Uh, dus die landen zullen niet zomaar meer uh, in het rijtje worden meegenomen door de markten. En je ziet dat ook wel in de beprijzing in de financiële markten nu. Dat Spanje en Italië toch wel substantieel lagere rentes blijven betalen... Uh, dan uh, de drie kleinere probleemlanden. Ja, en, en Griekenland heeft nu natuurlijk de meeste ervaring met, met dat steunpakket... Is daar nog iets van te leren als je kijkt naar, naar het pakket in Portugal? Ik bedoel, werkt het in Griekenland tot nu toe? Uh, waar het heel goed in werkt is uh, het op orde krijgen van, uh, van de overheidsfinanciën. Um, waar het uh, in Griekenland momenteel nog aan schort is het uh, tot, tot stand brengen van een nationale cultuuromslag. Uh, waar de Grieken de grootste problemen mee hebben is de belastingdiscipline tussen de oren van de burgers krijgen... en af te dwingen met, met goede regels en toezicht op die regels. Uh, daar zou je in Portugal natuurlijk ook uh, nog wel wat, uh, wat lering uit kunnen trekken. Ja, maar hoe bewerkstellig je zo'n cultuuromslag als dat zo zit, zit ingesleten? Uh, met name door gewoon door te gaan. Uh, de Grieken zijn nu uh, ruim een jaar bezig. Uh, ze hebben nog een aantal jaren te gaan onder dit programma. Uh, ze liggen nu achter op schema voor wat betreft het halen van, uh, van de belastinginkomsten, doelstellingen. Maar goed, we hebben nog wel een paar jaar om dat, uh, om, om dat weer een stuk rechtgebreid te krijgen. En zelfs denk ik dan uh, persoonlijk, als dat niet helemaal gehaald wordt... kun je wel zo'n enorme slag maken dat je er structureel wel weer een stuk beter voorstaat... dan toen je begon met het hele reddingspakket. Ja, mag ik wel hopen zeg. Ja. <laughs> goed. Nou, Portugal begint er nu aan. Meneer Bruinshoofd van de Rabobank, ik dank u wel voor uw toelichting en uitleg. Heel graag gedaan. Dag. Ja, de vrijheid die Nederland vandaag viert is nog lang niet overal vanzelfsprekend natuurlijk. Tijdens de verschillende revoluties in de Arabische wereld hoorden we regelmatig Horea, het Arabische woord voor vrijheid. We vroegen Bilal uit Tunesië, Hussein uit Egypte en Adib uit Syrië wat vrijheid nu voor hen betekent. Ja. een kniebuiging van de Tunesische president Ben Ali. Hij zal zich niet verkiesbaar stellen meer bij de verkiezingen van 2014. Harriet! Harriet! Harriet! Harriet! Harriet! To be free and uh, to express my my opinion, to get uh, our rights uh, to be free when uh, when we speak on um, uh, on television, on cinema and theater, freedom of expression. That's it. We zaten erop te wachten en het nieuws is dat inderdaad Mubarak aftreedt. Freedom has no limits. Lately my perspective of freedom changed a lot. I used to think that freedom is that sweet feeling that we miss and that's it. After spending a while encountering it I just realized that this is the most basic of all human onze correspondent Nicole Levever is uh, bij de grens met uh, Syrië. Men hoopte natuurlijk, men hoopte dat het net zo zou gaan als in Egypte en Tunesië. Wat vrijheid betekent voor mij, is uh, is a een ruimte of vrijheid van speech. Door te criticiseren kun je een beter leven creëren. life. Harriet, Harriet, Harriet, Harriet. Drie mensen die betrokken waren bij de Arabische Lente over vrijheid. Voor Bilal uit Tunesië betekent vrijheid dat hij kan zeggen wat hij wil. Voor Hussein is vrijheid het zoete gevoel dat hij zo gemist heeft de afgelopen jaren. Hij vindt dat het belangrijkste wat er is. En nu hoorde ook Adib uit Syrië, een land dat nog steeds vecht voor vrijheid. Pas als er vrijheid is om te zeggen wat je wilt, dan kan je een land ontwikkelen, zegt hij. En in Amsterdam vertolken kunstenaars, schrijvers en muzikanten deze bevrijdingsdagverhalen... geïnspireerd door die Arabische lente. En een van hen is de Nederlands-Egyptische acteur Sabri Saad Elhams. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u voor vertelling gemaakt voor vandaag? Ik heb de vertelling... Horea of vrijheid ligt niet op straat. En dan gekscherend of nou ja, tussen twee haakjes, maar wel op het plein voor mij was de tiende en de elfde uh, een, nou ja, een van de mooiste weekends... die ik heb meegemaakt ooit in Egypte en misschien in mijn leven. Omdat ik daar stond op het Tahrirplein terwijl uh, Mobarak aftrad. Dat, dat was in, in, in februari, ja? In februari, ja, 10 en 11 februari van 2011, van dit jaar. En ik vergelijk dat, ik, maar ik heb een, een, een lezing van een verhaal gemaakt... en ik vergelijk dat met vorig jaar, met de angst die wij hier hadden... toen we op, het, op, op de Dam stonden. Een, een jaar geleden, op 4 mei, en dat er één schreeuwende man zo paniek veroorzaakte omdat er inderdaad angst in duizenden hoofden van duizenden mensen die daar stonden heerste. En je, denkt, je denkt meteen het ergste en dat vond ik zo typerend voor de tijd waarin we zitten, waarin we wonen, waarin we leven, zeg maar. Ik vind het nu dit jaar beter, moet ik je zeggen. Dat, dat, misschien moest dat gebeuren vorig jaar en moesten we de, de Arabische wereld uh, meemaken om uh, tot zo'n tot soort, nou ja... Uh, Minder angstig er dan te staan en overtuigd van, van uh, dit willen wij doen en dit moeten wij doen. Angst of geen angst, of uh, uh, bedreiging of geen bedreiging. Dus ik vergelijk dat met wat, we, wat ik heb meegemaakt, letterlijk heb ik meegemaakt op het Tahrirplein en tussen miljoenen mensen. En uh, ik vond het zo mooi om te zien. Ik vond het zo mooi om te zien dat er uh, mensen die uh, vrijheid willen. Uh, het heeft heel lang geduurd voor de Egyptenaren, moet ik je ook erbij zeggen, moet ik je ook erbij vertellen, dat inderdaad misschien wel dat het, nou ja, uh, mijn hele leven misschien wel, want ik was ook in, in, een van de generatie, in een van de, van de mensen die in, het, in de jaren 70 dat ook ambieerde en ook, ook wilde en ook, uh, ondanks de, het verzet van mijn ouders die dat niet wilden, mij de straat oplaten toch de straat opgegaan om uh, vrijheid op te eisen. Alleen hadden wij geen Facebook. Dus uh, de Egyptische bevolking... Uh, dus het was ons moeilijker om, om dat te bereiken... maar uh, de Egyptische bevolking is heel lang bezig om zijn vrijheid te, te bevechten. Te... En, en is dat doel nu bereikt, vindt u? Ja. Nou ja, het is nog niet helemaal... Het, het, het, nou ja, een van de grootste dingen is wel bereikt. De, de, de, de, grootste, de eerste ronde is in elk geval binnen. Dus het, het on, ondenkbare is gebeurd. Namelijk een tyran afzetten, ondanks dat het nu dansen op de vulkaan is en dat de waarheid nu aan diggelen ligt en niemand weet waar het naartoe gaat en niemand weet uh, wat er moet gaan gebeuren. Maar ik gun de Egyptische bevolking deze verwarring. Daar hebben ze rechten op en uh, daar komen ze wel uit. Is dat ook een vorm van vrijheid wat u betreft? Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Vrijheid om, om, om, om jezelf opnieuw uit te vinden als land en als natie. Wie ben je? Wie regeerde ons en iedereen is betrokken en iedereen heeft een soort, een soort uh, shotliefde gekregen voor zijn land. Iedereen is, houdt weer van Egypte. En dat was een tijdje weg, dat je inderdaad dacht van, nou het is toch niet mijn land. En, en uw familie, leeft die nu zonder angst in Egypte? Nou ja, het is niet helemaal weggekaapt, maar de angst om te, te uh, strijden, om de straat op te gaan en te zeggen wat je wil, is weg. Mijn, mijn, mijn broer, mijn zus, mijn, mijn, de, mijn neven, nichten, die, als die iets vinden uh, wat, wat u niet, niet zint, en dat was een tijdje geleden niet denkbaar, daar doen ze dat wel, gaan ze de straat op om te zeggen dat willen wij niet. De, de, de Egyptische uh, uh, Facebook-generatie die heeft een, een schaduw, heb ik me laten vertellen, een schaduwregering op internet die de regering van nu een beetje in de gaten houdt, dus... Mensen zijn scherper dan ooit en betrokken dan ooit politiek. Savri Saat Elhams, ik dank u wel. En succes ook vanavond nog met het optreden in Amsterdam. Dank u wel. Ja, want wie nog meer wil horen van Elhams hierover... vanavond uh, houdt hij een lezing in Felix Meritus in Amsterdam... en dat begint om acht uur. Zometeen het referendum over het kiesysteem in Groot-Brittannië... wordt dat het waterloop van Nick Kleck, de leider van de Liberaal-Democraten... die vorig jaar in de regering kwam. Bij de ANWB, er waren heel weinig files. John Sohoka, zijn die inmiddels helemaal weg? Nou, nog niet. Ik heb er nog twee te melden. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht naar Eindhoven nog twee kilometer bij Urmond, En op de A4 naar Den Haag, daar staat dus de Roelevaansveen en Hoogmade nog vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso. Ja, het is inmiddels een soort traditie op 5 mei. Artiesten vliegen met een helikopter van stad naar stad om een optreden te geven. Zo ook zanger Whalen. Dat is een van de ambassadeurs van de Vrijheid dit jaar. Josephine Trehi ging met hem mee in een helikopter richting Amsterdam. Ja, dat was een ritje. Dan raak je er langzaamaan nu al aan gewend. Dus uh, er is een hoop herrie daar binnen, maar ja... Orde op in. Ja ik, ja, ik kan niet anders zeggen dat het te gek is. Ja, het is gewoon, wie maakt dit mee? De brandweer en de politie staat er weer klaar om ons nu uh, naar de Dam te brengen. Ja. Hoe vind je het vandaag? Ik vind het uh, tot nu toe alles meevallen. Ik had verwacht dat het wel, uh, wel vrij heftig zou zijn. Maar uh, nee, het, het, het gaat eigenlijk wel uh, vrij, uh, vrij rustig allemaal. Vrij goed. Goed geregeld allemaal. Goedemiddag. Dag heer. Dag heer. Alles goed? Ja, denk het wel. Mooi weer. De hele dag uh, perfecte status. Dus busjes staan gerijd. Te gek. Dus... Jij bent uh, dit jaar ambassadeur voor de vrijheid, hè? Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid is een, uh, is een interpretatie van jezelf. Uh, vrijheid is op zoek gaan naar jezelf. Wat, zijn, wat wil je zelf graag in het leven? Hoe vrij wil je zelf zijn? En hoe veilig wil ik, uh, ook zelf zijn? Ik bedoel, vrijheid en veiligheid moet altijd samengaan. En de vrijheid die je zelf toe-eigent... Um, kun je die ook aan een ander geven. Dat is denk ik wat vrijheid voor mij voornamelijk inhoudt. En vind je het belangrijk dat we elk jaar Bevrijdingsdag vieren? Eh, nou ja, het is, een, uh, het is natuurlijk een traditie. En het is iets wat uh, heel diep geworteld in, uh, in onze Nederlandse geschiedenis ligt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we altijd blijven herdenken. Niet zozeer alleen 40, 45, en, en, maar ook daarna, maar ook zeker daarvoor. Ik bedoel, we hebben een landje met een hele mooie en rijke uh, historie. En niet altijd even mooi, maar in ieder geval rijk. Ja, daar mag af en toe wel eens bij stilgestaan worden. De handen in elkaar en... Uh... ...en met z'n allen op één plein één zijn. Ja, serieus dus, maar ook een beetje een feestje vandaag. Ja, maar daar is voor eens vandaag. Ik bedoel, gisteren hebben we uh, uh, de herdenking gehad natuurlijk... ...en vandaag is een feest, we zijn vrij en uh, we moeten vrij blijven. Nou, we gaan in de busjes. Jij gaat je klaar maar voor het optreden. Ik ga kijken of ik even wat bezoekers kan vinden. Ja, zeker gezellig. Altijd leuk. Een wijntje. Is het ook belangrijk dat we ieder jaar bevrijdingsdag vieren? Nee, belangrijk. Ik denk dat het belangrijker is dat we net als gisteren het herdenken... Ik denk dat dat belangrijker is. En dit is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Heb je gisteren ook um, yes, herdacht? zullen. En vandaag feestvieren? Ja, eigenlijk wel. Walen om 4 uur? Nee. Oh, niet van Walen? Dat maakt me niks uit. We gaan vanavond naar Haarlem toe. Zo dus, uh, we zien het wel wat de dag brengt, toch? Jij bent van de bevrijdingsvuur, SFT. Er staat op je t-shirt. Wat heb je gedaan? We zijn van Wageningen naar Amsterdam gelopen met het bevrijdingsvuur. Om het hier aan te steken. Dat is mooi? Ja, zeker mooi. Ja sta je met een roos en met je vriend. Ja. ja die heb ik niet van hem gekregen. Ja, krijg een massage van me. Dus dat moet wel goed komen. Veel plezier. Ja, dank je. Something's happened lately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 Kreeg hij Whalen ook nog even zingend te horen met zijn happy song. De Britten mogen zich vandaag in een referendum uitspreken... over het kiesstelsel van Groot-Brittannië. En vooral voor de Liberal Democrats is dat uh, belangrijk... om dat stelsel te hervormen. Toch lijkt het erop dat tegenstanders het referendum gaan winnen. Dat het kiesstelsel dus blijft zoals het was. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Goedemiddag, Arjen. Goedemiddag. Terwijl vorig jaar een meerderheid van de Britten wel hervormingen wilde. Wat is er gebeurd? Ja, we hebben toch wel een omslag gezien dit jaar. Tot begin dit jaar zag je toch wel een constante meerderheid van de Britten... als we op de peilingen afgingen... die voor een hervorming van het kiesstelsel waren. Nou, eind vorig jaar werd dit referendum aangekondigd. Uh, wat de Britten vandaag kunnen kiezen... is eigenlijk maar een lichte aanpassing van het huidige stelsel. Maar goed, we hebben sindsdien een grote omslag gezien. En als je afgaat op de meest recente peilingen van de afgelopen weken... is nu ineens een hele grote meerderheid van de Britten tegen een hervorming. Uh, het gaat dan, om, zeg, denk dan aan 60% rond dat getal en dan 40% is dan voor. Ja, en uh, het was natuurlijk een belangrijk punt voor Nick Kleck. Dat is het nog steeds van de Liberal Democrats. Uh, wat denk je, blijft u wel in de regering als, als hij dit verliest? Ja, wordt druk over gespeculeerd natuurlijk. Want het was al jaren zijn kroonjuweel, constitutionele hervormingen... hervorming van het kiesstelsel. Ja, wat voor zin heeft het nog langer in een coalitie te blijven zitten... als je uh, dat niet verwezenlijk ziet? Uh, twee redenen zijn er voor wel om uh, dat te doen. Hij zegt trouwens officieel dat dit uh, geen impact heeft op de coalitie. Hè? We agree to disagree. Maar natuurlijk zie je wel dat het rommelt bij de liberaal-democraten. Maar er zijn ook wel een paar argumenten uh, te bedenken waarom ze dat niet doen... Eén, Cameron, David Cameron, de conservatieve premier... die heeft nog een wortel voor te houden voor de liberaaldemocraten. Want een van de andere paradepaartjes voor de liberaaldemocraten... is de afschaffing van het Hogerhuis in de huidige vorm. Het Hogerhuis, dat grotendeels een benoemd, is, benoemd huis is... deels zitten daar ook nog leden met een adellijke titel. Nou, daar willen ze vanaf. En de verwachting is dat de conservatieven de liberaaldemocraten hun zin gaan geven. Twee is gewoon puur door angst ingegeven. Als ze nu dus uit de coalitie stappen en dus nieuwe verkiezingen uh, ontlokken... Ja, dan uh, kunnen ze op een electorale afstraffing rekenen. Want op dit moment staan de liberaaldemocraten ontzettend slecht in de peilingen ervoor. En als ze doorgaan met regeren, kan het dan ook nog zo zijn... dat ze dat referendum misschien aan hun laars lappen... en, en, en wel die hervormingen doorgaan voeren van het kiesstelsel? of mag dat niet in, uh, in Groot-Brittannië? Het, het referendum is in principe bindend. Uh, je kan nog altijd voorstellen dat de regering dan zelf beslist om dan het her kiesstelsel maar te hervormen. Dit land heeft geen grondwet, dus je kan met een gewone wet... Uh, een nieuw kiesstelsel invoeren. Alleen, ja, de conservatieven... Ja, die denken die-, dan ook, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Die, die, die uh, hebben heel hard gevochten, uh, de afgelopen weken ook, zeggen ja, we dat... om het uh, huidige kiesstelsel te behouden. Uh, voor, voor zij zeggen, well, ja, het is simpel, uh, we hebben duidelijke eenpartijenregeringen. Meestal, nu dus niet dus. En dat is natuurlijk een eigen belang, want vooral de grote partijen... conservatieven en Labour, hebben belang bij de houding van het huidige kiesstelsel. Ja, dan zijn er vandaag ook nog lokale verkiezingen. Dat is ook een soort referendum voor het kabinet. Ja, deels wel. De regering ligt nu even onder het vergrootglas. Het is eigenlijk de eerste echte serieuze graadmeter... voor de regering sinds de verkiezingen van vorig jaar... De verwachting is dat de liberaaldemocraten, ja, die zijn toch de bliksemafleider in deze regering, dat die flink afgestraft gaan worden, dat bij de conservatieven de schade beperkt blijft en dat vooral Labour in grote delen van het land bij verkiezingen, dat zijn gemeenteraadsverkiezingen in Engeland, parlementsverkiezingen in Wales, Schotland en Noord-Ierland, dat Labour ja, in veel plekken zal winnen. Ook niet al te veel waarde aan echt hoor. Want je ziet okay. altijd bij dit soort verkiezingen dat bijna altijd de regeringspartijen verliezen. Goed, Arjen van der Horst, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Bijna alle nieuwszenders blikken vooruit op het bezoek van president Obama aan Ground Zero. Bijna allemaal grijpen ze het nieuws aan om het nog eens te hebben over de foto's van de dode Bin Laden. CNN brengt een gesprek met een bijzondere deskundige. Majid Nawaz is een voormalige Islamic extremist Die is islamisch. waarbij hij natuurlijk een moslim is. Ja, gesprek dus met een voormalige moslim-extremist. Nog steeds wel moslim. En die inmiddels allerlei instanties advies geeft over extremisten. Hij vindt dat de regering geen schokkende foto van Bin Laden moet tonen. Maar er moet wel wat bewijs komen, zoals bijvoorbeeld DNA. Dat kan uiteindelijk radicalisering voorkomen bij jonge Arabieren was sitting on the fence and who are neither predisposed to believing or disbelieving in these conspiracy conspiracy theories and only have the facts available at their disposal to go by and i think we can inoculate them against such conspiracy theories Twijfelende Arabieren zitten dus gewoon te wachten op keiharde feiten alleen door details naar buiten te brengen kun je voorkomen dat ze gaan geloven in complottheorieën Een flater van NRC van de achterkant meldt op internet dat er iets niet klopte met de zogenaamd iconische foto van president Obama en zijn staf die foto is genomen voordat de actie tegen Bin Laden begon. Schreef de site nrc.nl trots na eigen onderzoek. De krant werd getipt door lezers van de site. Die hadden de exif-data van de foto achterhaald. Dat is de informatie die camera's standaard aan elke foto toevoegen. En uit die exif-data blijkt dat de foto van de president en zijn staf ruim vijf uur voor de inval werd gemaakt schreef NRC Stellig. Voor de zekerheid hadden de onderzoekers meer opnamen van de foto's bekeken... om te controleren van die fotograaf of die camera wel op de goede tijd stond. En dat was zo. Alleen om 1 uur vanmiddag werd het bericht ineens ingetrokken. De schrijvers van het stuk hadden zich namelijk vergist. Ze gingen ervan uit dat de inval bij Bin Laden... kort na half 9 Amerikaanse tijd was. Maar dat was kort na half 4. Dus die foto is wel degelijk genomen op het moment van de actie. De kop boven het aangepaste artikel... Iconische foto blijkt toch iconisch. Nederlandse twitteraars hebben het vooral over de drukke bevrijdingsfestivals. In Utrecht worden vanwege de drukte maar mondjesmaat bezoekers toegelaten. We hoorden na vijven dat dat uh, helemaal niet even het geval was. En de reacties zijn opmerkelijk mild. Ach, het is in ieder geval heerlijk weer, schrijft iemand. En een ander twittert, maakt het uit, vrijheid zit in je hoofd. En weer een andere twitteraar duikt lekker een extreem rustige boekwinkel in. En de mensen gaan niet alleen naar bevrijdingsfestivals, maar ook naar pretparken. In Zwolle kwamen ook veel jongeren af op een supermarkt. Dat meldt RTV Oost. Want het is de dichtstbijzijnde winkel voor de 150.000 bezoekers van het bevrijdingsfestival. Nou, mooi meegenomen vindt een manager van de supermarkt. Het is afzakelijk uh, bier, uh, brieses, wijn en onze broodafdeling, dus uh, de, de belegde broodjes. Dank drank het hè? Voor een vrijfestival. festival. feesten! En waarom hier in de supermarkt? Goedkoop, toch? Maar ja, goedkoper dan daar. Ja. Je mag deze flesje meenemen, hè? Nee, ga daar daar een pakje zitten daarachter. en, en dan uh, daarna feesten. En uh, de Britse kat Smokey, die heeft een wereldrecord behaald. Hij is officieel de hardspinnende kat ter wereld. Heeft het Guinness Book of Records vandaag bepaald. Smokey produceert uh, nou 67,7 decibel, dat is echt heel veel. Dat is namelijk net zoveel als een stofzuiger. Laat horen. Ze doen hem geen pijn. Het is echt, hij spint echt zo. Ze aaien hem en dan maak je dat geluid. Kat Smoky dus in het Guinness Book of Records. Martijn Nijhuis was dat met het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met nog een half uur Radio 1 Journaal. Het duingebied in Schorl is weer open voor het publiek. Dus we gaan even bellen met de burgemeester Hetti Hafkamp van de gemeente Bergen. En we zijn natuurlijk bij die bevrijdingsfestivals in Nederland. Tot zometeen. Hij is zo'n geslepen boef. Ja, hij is uh, hogeschool. Theodor Kranendok, de wapenhandelaar die in Italië is veroordeeld tot 11 jaar... ...wegens wapenleveranties aan de maffia, leeft als vrijman in Rotterdam. Een zakenman die op zoveel schaakborden tegelijk bezig is met zaken... ...die wel de interesse moeten wekken van indigene veilige als ze goed hun werk doen. De kans dat die op de een of andere manier in de picture is, die is heel groot. Werkte de Kranendonk misschien voor de geheime dienst? Ik kom voor het dagboekarchief van Willem Opmans. Ja. En wat had hij van doen met de journalist Willem Opmans? Theodor Kranendonk, internationaal handelaar in Loesje Zaken. In Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.